12 uur remonteree met het NOS-journaal. De burgemeester van Breda wil dat er een groot onderzoek komt... naar de gevolgen van de brand in Moerdijk voor de hulpverleners. Coördinerend burgemeester Van de Velde... heeft minister Schippers gevraagd om zijn onderzoek. Hij houdt de mogelijkheid open dat niet alleen hulpverleners... maar ook burgers worden onderzocht. Er is al besloten tot een onderzoek naar de informatievoorziening rond de brand... Na de brand bij Jimmy Pak hebben zich meer dan twintig hulpverleners met klachten in het ziekenhuis gemeld. Het gaat om twaalf politiemensen en tien brandweerlieden. Ze hebben na behandeling het ziekenhuis weer kunnen verlaten. Op het industrieterrein in Moerdijk is nu een noodverordening van kracht. Het terrein is alleen nog toegankelijk voor mensen die zich met de nasleep van de brand bezighouden. In de buurt van de Maas in Zuid-Limburg is een noodverordening ingesteld om ramptoeristen uit het gebied te weren. De voorspelde piek in het waterpeil is nu bereikt en volgens deskundigen zal het peil voorlopig niet of nauwelijks stijgen. Vanmiddag wordt het peil van de Maas opnieuw gemeten. Grote problemen zoals bij de overstromingen in 93 en 95 worden niet verwacht. Justitie in Amerika wil gegevens van Twitter over vijf mensen die betrokken zijn bij Wikileaks. Het gaat om de gegevens van oprichter Assange, maar ook van de Nederlandse Wikileaks sympathisant Rob Gongrijp zijn Twittergegevens opgevraagd. Onder meer wordt gevraagd om IP-adressen, creditcardgegevens en afgeschermde berichten. Volgens de Amerikaanse justitie is de informatie nodig bij het voorbereiden van de strafzaak tegen Wikileaks. De VS zegt dat Wikileaks door het lekken van de diplomatieke informatie levens in gevaar heeft gebracht. Vandaag zijn de uitvaarten van Koe Moulijn en Bobby Farrell. De oud feyenoord voetballer wordt herdacht met een dienst in het maasgebouw van stadion De Kuip. Na afloop vormen Feyenoord-fans bij het stadion een erehaag voor de kist met het lichaam van Moulin. Zanger Bobby Farrell wordt herdacht met een dienst in de Stad Schouwburg in Amsterdam. Er zal onder meer worden opgetreden door de zangeressen van Bonnie M, met wie Farrell in de jaren 70 grote successen vierde. Dan het weer, regenbuien en veel wind. Met 7 graden in het noorden tot 12 in het zuiden is het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal. ANWB, verkeersinformatie. Er staat alleen een file in de buurt van Arnhem op de N325. Dat is de rondweg van Arnhem. Richting knooppunt Velperbroek een file van 2 kilometer bij Huissen. En dat heeft te maken met wegwerkzaamheden. e-matching. Online dating alleen voor hoger opgeleiden. e-matching.nl durft u het aan? Ellen, die was echt het tegenovergestelde, Is echt het tegenovergestelde van mij. Ik wil altijd alles van tevoren geregeld hebben, maar zij kon gewoon alles kan gewoon alles op zijn beloop laten. En zoals ik altijd alles achter me opruim, zorgde zij steeds voor zorgt, zij steeds voor een complete chaos thuis.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 Langs de Lijn, met Robert Meder. Goedemiddag, welkom bij deze lange aflevering 9459 van NOS Langs de Lijn. en middag langs schaatsen op Radio 1... Dag 2 voor de mannen van het EK Round En de eerste dag voor de vrouwen. De 500 meter voor de vrouwen is in Colalbo, als het goed is, net begonnen. Erbe die kijkt straks mee in de studio en zal de ritten analyseren. En uit het feit dat we direct naar Colalbo gaan. kunt u opmaken dat we het uitgebreide internationaal doorschuiven. naar ongeveer half 1. als de eerste afstand van de vrouwen erop zit. Nou, in Noord-Italië zijn ze dus, als het goed is, uh, begonnen. Sebastian Timmerman in uh, Colalbo. Als het goed is, zeg ik erbij. want het klinkt niet echt alsof ze aan het schaatsen zijn. nee. nee ik nee, uh, denk dat het nieuws uh, ja. Nou ja, uh, nog iets later komt strakjes. Of misschien nog iets naar voren gehaald kan worden. Want ik zie zelfs nu ook weer dames van het ijs afgaan. Uh, het had inderdaad om uh, um 12 uur exact moeten beginnen met de Duitse dame Isabel Ost. Maar er is een probleem met de tijdwaarneming. Ja. Uh, ik zag uh, bij de finishlijn uh, van de, de 500 meter... die natuurlijk de finishlijn ook is van de andere afstanden in het omgehouden... Uh, wat mensen bij uh, de tijdwaarnemingskastjes priegelen en rommelen... Die zijn daar inmiddels weer weg... Uh, coaches melden zich nu één voor één bij uh, uh, de scheidsrechters die daar op dat middenterrein staan. Sjaak de Koning, scheidsrechter bij de mannen, die uh, bij de vrouwen dan Daniel Kabeldoets uit Zweden assisteert. En andersom natuurlijk als de mannen aan het rijden zijn. Maar die uh, zijn daar in topoverleg. Wopke de Vecht heeft zich er alweer eventjes bij gemeld. Zoals we dat uh, kennen nog van de Olympische Spelen in Vancouver. Toen hij dat ook zo vaak deed. En de coaches die wijzen allemaal een beetje naar elkaar. Ik zag net, net Isabel Ost uh, naar de zijkant van de Baan naar een van haar begeleiders. Twee uh, volle handen omhoog doen. Dus tien vingers opsteken. Waaruit ik opmaakte tien minuten. Maar ik denk dat het misschien nog wel wat langer kan gaan duren. Want zoals gezegd, er zijn zus, nu zelfs schaatsers die uh, van het IJs afgaan. Maar dat staat op het scorebord nu ook. Start at 12 uur 10. Dus ja. dan zou Isabel Ost dus gelijk hebben gehad. En dan zouden we over een minuut of vijf moeten gaan beginnen met de 500 meter. Uh, waarin uh, Isabel Ost dus als eerste in actie komt. Slechts 23 dames bij dit Europese kampioenschap. Allround onder die vier Nederlandse dames. Jorri Voorhuis zien we straks als eerste. Iedereen Wust rijdt in de tiende rit. Leenstra, de Nederlands kampioen, around, in de voorlaatste rit. En Diana Valkenburg uh, straks in de laatste rit. En ik zie inderdaad bij de startlijn van de 500 meter Isabel Ost ook haar uh, armbandje omkrijgen. Dat zij uh, straks daar gaat starten. Dus ik heb het idee dat we over een aantal minuten dan uh, daadwerkelijk gaan beginnen. En ja. dat de problemen met de tijdwaarneming zijn opgelost. Oké, okay, nog even één vraag. Er was veel te doen over het weer. Ja. Uh, de verwachting was dat het zou gaan sneeuwen, het zou gaan dooien. Hoe ziet het eruit? Nou ja, het feit dat ik er nog niks over gezegd heb... Kun je, uh, het valt eigenlijk wel mee. Uh, het was vanmorgen potdicht van de mist. Uh, um, maar die is in ieder geval in Colombo zelf opgetrokken. Terwijl uh, we denk ik nog iets eerder gaan beginnen dan 10 over 12. Want diezelfde Isabel Os die rijdt nu naar de startlijn. Uh, de mist die is uh, opgetrokken. Als ik naar het dal kijk zie ik... Uh, dat daar wel enorm veel mist nog hangt. Dus ik denk dat als je naar beneden rijdt, naar Bolzano... dat het daar uh, pot en pot dicht zit. Zo hier en daar zie je is een, uh, een verdwaalde bergtop zeg maar door de mist heen. De wind die er vanmorgen toch wel behoorlijk stond... die lijkt een beetje te zijn gaan liggen. Uh, zeg ik voorzichtig als ik kijk naar de vlaggen. Dus de omstandigheden vallen mee. Het is wel... Waterkou, van die vieze, vieze waterkou. En het is een graden of vier boven nul. En ik zie inderdaad Isabel Os naar de startlijn rijden. Dus we gaan zo beginnen. Oké, okay, we komen zo uh, een vanzelfsprekend uh, bij jullie terug. Uh, we gaan even naar Matthijs van der Wiel in Rotterdam. Want u hoorde het net al in het uh, korte bulletin van 12 uur. Vandaag is ook de uitvaart van Koenmoelijn. Uh, Worden veel mensen verwacht? Matthijs, is het al druk daar? Ja, Ik ben nu bij de Kuip. Dat is het uh, eerste onderdeel van het programma. Want de crematie zelf van Koemelijn vindt uh, later vanmiddag in besloten kring plaats. Maar daarvoor zijn er twee belangrijke momenten voor de fans, voor de supporters, voor Rotterdam om afscheid te nemen. De rouwstoet door de stad. Ik ben benieuwd hoeveel mensen er langs de kant zullen staan. Er wordt een hele route afgereden, ook over Koolsingel. En daarvoor nog, zo dadelijk over een uurtje begint dat hier in de Kuip, is er een herdenkingsplechtigheid met allerlei sprekers van het stadion is er een zaal waar die herdenkingsplechtigheid is. Ik zie dat via een scherm en dan kan ik zien de kist zie ik op een podium staan met heel veel bloemstukken eromheen en twee hele grote zwart-wit foto's. Aan de ene kant een foto van Moulijn als speler en aan de andere kant een wat recentere foto. Ja, daar heb ik uh, Toet Rotterdam zien aankomen vanochtend in, uh, in auto's. De genodigden zijn dat, daar komen de sprekers. Maar voor de supporters is er ook wat georganiseerd. Aan de andere kant van het stadion, in de zalen daar, daar konden alle Feyenoord supporters zomaar naar binnen. En dat zijn er heel veel, een paar honderd toch wel. Uh, heel veel nog wel in rood-wit gekleed, een aantal ook gewoon in zwart, stemmig zwart vandaag. Een enkeling heeft zelfs een vlag meegenomen, mevrouw. Waarom bent u gekomen? Nou, voor Koemanijn natuurlijk. Ja. Want ik deed voor Pim Fortuyn ook. Ja, maar dat is grappig, want toen straks was er ook een meneer die zei, ook voor Pim Fortuyn was ik want er. Wel, ik Waarom... ben uh, supporter van uh, Feyenoord natuurlijk. Ja, wat heeft dat met Fortuyn te maken? Nee, dat niet. Maar toen was u ook bij ja, natuurlijk. De... Ja, zeker ja. weten. Ja. Verwacht u even veel mensen langs de kant van de weg vanmiddag? Ja. ja? ja, hoor. ja. En waarom heeft u ervoor gekozen om hier naar, naar de Kuip te komen... en niet daar langs de kant van de weg te gaan staan? Hmm. Koembelein. Ja. Oh, ja. Ook allemaal Kom ja. Ja, Maar ja. waarom hier en niet daar? Nee, ik vond het hier wel... Uh, want ik loop ook mee. Je ja. gaat meelopen achter ja, de kist. Staan. Zeker weten. Ja. Er zijn veel mensen gekomen, hè? Ja. Die staan nu koffie te drinken. Een enkel biertje heb ik ook al getapt uh, zien worden hier aan de bar... in het uh, zalencomplex aan uh, de Olympiakant van, het, uh, van, uh, van de Kuip, van het stadion Feyenoord. Dus straks, over 50 minuten ongeveer... begint die herdenkingsplechtigheid hier in de Kuip van Koemelijn. En daarna die rouwstoet door de stad richting het crematorium. Ja, en hoe die rouwstoet uh, gaat, dat hoort u in de loop van de middag hier op Radio 1. Goed, het uh, EK, uh, tweede dag en voor de vrouwen eerste dag is nu echt begonnen... We gaan naar Sebastian Timmerman en Gio Lippens. Sebastian. Kijk naar uh, Carolina Domanska's ziet uit Polen... die de tweede rit op haar naam schrijft. En dat doet ze in 41-52. En daarmee is zij sneller. Behoorlijk sneller dan niet alleen haar tegenstandster, de Duitse Bente Kraus. Maar ook dan Isabel Ost was in de eerste rit. Zij rijdt in er eentje. 42-16 voor haar. 41-52 voor Carolina Dormanska. En dat is best een redelijke tijd. Haar beste seizoenstijd stond op 41-20. Daar blijft ze dus niet zo heel ver van verwijderd. Het geeft een beetje weer hoe de omstandigheden zijn hier in Colobo. In de derde rit. Ik kijk naar de baan. Ik zie een Noorse Gio. En ik zie een Deense dame ja, mooi duel tussen die twee dames. Marie Hemmer de Noorse tegen Katharien Grage de Deense. Die we ook al jarenlang zien meerijden in dit internationale circuit. En die we dan vooral op die EK's in ieder geval zien meedoen. Want veel meer is het ook niet wat die Deense laat zien op de toernooien. We kijken naar de persoonlijke records, dan zien we dat Hemmer een beduidend snelle persoonlijk record heeft dan Kraken, want Kraken beste tijd op de 500 meter. Ze komt nauwelijks vooruit op die sprintafstand is 42,27 en daarmee heeft ze het slechtste persoonlijk record staan van alle vrouwen die hier aan de start staan op dit Europees kampioenschap. Op de 500 meter, zij houdt meer ...van de wat langere afstanden. Ze zijn inmiddels vertrokken. En dan ben ik benieuwd naar de tijden. Want uh, ik zie in beeld zie ik ineens de tijd niet meer meelopen. En dan uh, ben ik benieuwd of er inderdaad nog tijden uh, aangegeven worden. Ze worden in ieder geval wel uh, op het uh, scorebord uh, aangegeven. De opening van Hemmer is 11.4. De opening van Graken is 12.0. Het geeft al aan dat het echt niet snel gaat met deze dames... Het weer dus inderdaad. Het is wat rustig weer geworden. Vanmorgen waai dit nogal had. En dan zouden de dames in die laatste bocht van de 500 meter toch wel problemen hebben. Nu valt het allemaal wel mee. Dan zien we daar hemmer met ruime voorsprong op de finish afkomen. Haar tijd is de tweede tijd van de dag. Maar we hebben pas vijf dames in de baan gehad. 41, 72. En Katrin Grage zoals verwacht. Gewoon de slechtste tijd. 32,5. 32,5. Nou, hem maar aanstaan. staan. we 41,52 dus van uh, die Carolina Domanska als uh, beste tijd. Ja, het niveau, ook als je kijkt naar uh, de deelnemerslijst bij uh, de vrouwen op dit uh, Europese kampioenschap allround. Valt me niet mee eigenlijk zo op voorhand. En uh, dan bedoel ik het vooral eigenlijk in de breedte. Weinig deelnemers dus, 23 dames. Dat heeft ook alles te maken met het feit dat uh, de internationale schaatsunie... De limieten om deel te mogen nemen aan het Europees kampioenschap afgelopen zomer heeft aangepast, heeft verscherpt. Zo moet je op de drie kilometer een tijd hebben gereden van 4,24 om mee te mogen doen aan het Europees kampioenschap. En ik heb de lijst met de seizoenstijden er is op nageslagen. En er zijn ook eigenlijk amper meer dames die dat gedaan hebben. Bijvoorbeeld ook de vrouw die we nu in de baan zien, Agota Toth, een 23-jarige Hongaarse... Die reed één keer in trainingswedstrijd om die tijd te rijden. En voor de rest officiële ISU-wedstrijden hebben we haar sinds het Europees kampioenschap van vorig seizoen... gewoon niet meer zien rijden. Maar ze is hier wel het, uh, op het Europees kampioenschap. En ze is gestart in de vierde rit tegen de Oostenrijkse Anna Rokita... die over de zevende keer meedoet aan een Europees kampioenschap... de 24-jarige dame uit uh, Innsbruck. Nou, dat is ze hier vlakbij. Je hoeft alleen maar de Brennerpas over en dan ben je in uh, Innsbruck. En Rokita gaat aan de leiding op de baan op uh, de kruising. Meter of 15 heeft ze voorsprong op uh, haar Hongaarse tegenstandster op Agotatot. En dan is zijn de buurt kunnen komen van die 41-52 door de buitenbocht heen er komt tood dichter bij Anna Rokita die niet ook echt weet uit te versnellen dan komt tood dichter en dichterbij en is het nog een aardig duel maar gaat de winst toch naar Anna Rokita maar met 41-98 rijdt zij de derde tijd 42-25 is de vijfde tijd voorlopig voor die agorta tood uit Hongarije en zo hebben we inmiddels zeven dames op het ijs gehad er staat Carolina Domanska met die 41-52 nogal altijd aan de leiding. En gaan we in de vijfde rit weer kijken naar een Duitse dame. Die gaat het opnemen tegen de Wit-Russin. Ja, Jennifer Bay, de Duitse, tegen Tatjana Michaljova. En dat is de Wit-Russin. Michaljova is een betere sprinter. En ja, de Duitse dames. We hebben Annie Friesinger in het hotel die tegenwoordig uh, uh, ja, duiding geeft, die analyses geeft bij de collega's van televisie. En die had weinig goede woorden over voor de Duitse dames van dit moment. Uh, ze spelen absoluut niet mee. Hoewel, we beginnen natuurlijk net met het toernooi. Maar laten we er maar van uitgaan dat we ze zeker niet bovenaan in het klassement zullen zien na deze twee dagen die nog komen gaan. De zaterdag en de zondag. Jennifer Bay daar, de Duitse, staat klaar voor de start. Staat in de binnenbaan. En dan de Wit-Russin met dat toch wel een beetje groen-wit-rode pak. Die staat dan in de buitenbaan. Zijn we inmiddels wel gestart. De tijdwaarneming op tv doet het inmiddels ook weer. Gelukkig dat hij het scorebord heeft, sowieso deed. En dan gaan we kijken naar de openingstijd. De openingstijd is voor de wit die de snelste opening tot nu toe rijdt met 11.19. Jennifer Baye die rijdt 11.32 en moet dan in die binnenbocht proberen om de Wit-Russin voor te blijven. Langere slag bij de Duitse. De Wit-Russin is wat kittiger. Die heeft een wat kortere, verneiniger slag. Toch wat meer een sprinster zo te zien. En die zal dan uiteindelijk de binnenbocht uitkomen. Het zal ze met voorsprong moeten afgaan op de laatste 100 meter. In de buurt nu van de Finish. In de buurt van die 500 meter wordt toch nog een aardig duel. We zitten dicht bij elkaar. Mikhailova die wint de race. Die wordt vierde voorloper. Staat vierde voorloper in 41.99. 42.08 is de tijd van de Duitse van Jennifer Bay. Het zijn geen tijden om over naar huis te schrijven. Misschien dat de Poolse dames dat dadelijk wel gaan doen. In de zesde rit overigens de rit hierna. Zien we dan de eerste Nederlandse in dame Jorien Voorhuis. De eerste Nederlandse dame in de baan, Jorien Voorhuis, die ik er straks nog even tegenkwam in de catacombe. Strak gezicht vooruit. Volgens mij was ze in ieder geval. Behoorlijk nerveus van de spanning. We zien ook dat zij zich al meldt bij het bankje bij de start... waar nu dus twee Poolse dames klaarstaan. Natalia Cervonka en Luisa Slotkowska. De Poolse dames die hebben een behoorlijke boost gekregen na het vorige seizoen. Want daar was in één keer een Olympische medaille. Brons op de ploegenachtervolging. Cervonka was daar niet bij, Slotkowska wel. De 24-jarige dame zij reed met Wozniak en Wojcica naar die bronsen medaille toe terwijl er een valse start wordt gemaakt door de binnenbaan... door Natalia Czerwonka. Maar dat heeft het Poolse schaatsen zeker bij de vrouwen... toch wel een redelijke boost gegeven. Want zo zagen zij in één keer dat als je een, een goed team samenvoegt... en je traint daar uitgebreid mee voor die ploegenachtervolging... zouden ze misschien in Nederland nog wat van kunnen leren... dat daar resultaat te behalen valt. En eens kijken of dat ook een beetje terug te zien is... straks in de individuele resultaten. Niet zozeer gelijk in dit seizoen, maar wel naar de volgende Olympische spelen toe. Goed, ze staan weer klaar. Tserwonka en Slotkowska moeten dus wat op gaan letten bij de tweede start. Janny Smege heeft het startpistool in de hand. En start ze gewoon in één keer goed weg. Nou ja, in één keer. In twee keer dus eigenlijk goed weg. Overigens, voor die Nederlandse startster is het ook haar eerste internationale of haar eerste Europese kampioenschap. De opening is voor Tserwonka. En die doet dat in een tijd van 11.31. Daarmee ietsje langzamer dan de openingstijd van Domanska. Die er nog altijd dus de snelste tijd op haar naam heeft staan. En op de kruising heeft uh, zij, heeft Czerwonka nog altijd voorsprong op uh, Luisa Slotkowska. Die heeft dan nog de binnenbocht voor de boeg. Zit wat dieper, zit wat lager. Heeft ook duidelijk meer snelheid, want er komt ze in de binnenbocht al onderdoor. Valt wel een beetje stil bij het uitversnellen. En dan wordt het nog een aardig duel op weg naar de finish. En gaat de winst in deze Poolse rit toch naar Czerwonka. En met 41.15 is dat ook een verbetering van de snelste tijd. En zet zij die snelste tijd dus op de klokken, deze Czerwonka. En dan blijft zij... Uh, naar nou, binnen de seconde van haar persoonlijke record af. Dus dat valt op zich nog geen eens zo heel erg tegen. Natalia Czerwonka uit Polen, 22 jaar de snelste tijd voorlopig op de 500 meter met 41.15 en nu kunnen we misschien zeggen gaat de 500 meter echt beginnen, want we gaan er eens even goed voor zitten. De eerste Nederlandse dus op het Jorien voorhuis uit Hengelo, zevende vorig jaar op de Europese kampioenschappen, ze werd tiende trouwens op de 5 kilometer op de Olympische Spelen in Vancouver en daar staat ze inderdaad strak kopie. Had ze vanmorgen ook, kan ook een heel goed teken zijn hè, dat je van tevoren voor zo'n Europees kampioenschap dat je toch uh, Spannen erbij staat om in ieder geval die wedstrijdspanning te gaan vertalen straks in een explosie op die 500 meter. Maar goed, het is natuurlijk ook niet echt een sprintspecialist die Jorien Voorhuis. Het is wel de eerste vrouw die we vandaag in actie zien die een persoonlijk record heeft onder de 40 seconden. 39, 87 is haar persoonlijk record op die 500 meter. Ze rijdt tegen Novotna, Katarina Novotna uit Tsjechië En die start in de buitenbaan. Het voorhuis zien we in de binnenbaan. Staan. We zien ook af en toe de rook over de baan heen waaien... ...de damp van de ijsmachines die af en toe aanslaan... ...en dan zie je dat de wind toch wel weer een beetje is aangewakkerd, ...en dat de dames die wind tegen krijgen als ze de laatste bocht voor de finish uitkomen. Snelste opening voor Voorhuis, 11.06, dat is prima. Dat doet ze heel uitstekend. Bovot rijdt bijna een halve seconde, meer dan een halve seconde zelfs langzamer dan Voorhuis. En dan moet Voorhuis proberen om die snelheid vast te houden. Om eventueel ook weer uit te versnellen daar in die laatste bocht. Toch wat uh, moeilijke bocht door die wind. Daar komt ze goed door die bocht heen. En daar moet ze met rakenklappen op weg gaan naar de finish. Dat doet ze ook. Straatlengte voorsprong op de Tsjechische. En daar komt de tijd van Voorhuis. Het is de snelste tijd tot nu toe. 40, 56 met een slotrondje van 29.5 voor Jorien Voorhuis. Novotna rijdt 42.27. Dat is voorlopig de 11e tijd. En ze is redelijk tevreden hoor Voorhuis. Je kunt het zien aan het handje. Je kunt het zien aan het gezicht. Het knikje even in de richting van het publiek daar aan de overkant van de baan. Zij is tevreden met haar 500 meter. Goed begin van het EK. Want 40-56, daarmee uh, zit Voorhuis maar uh, twee tienden boven de tijd... die ze begin december in uh, Heerenveen reed. Dus door, kortom, daar mag ze inderdaad uh, best tevreden mee zijn. En nu krijgen we in de baan niemand minder dan Martina Sablikova... de regerend kampioene vorig jaar in Hamar, in Noorwegen, in die indoorhal... Werd zij voor de tweede keer in haar carrière Europese kampioen? Want de eerste keer dat ze dat werd, was natuurlijk in 2007 hier in Colalbo. Toen ze op de 5 kilometer die 14 seconden goed maakte op Irene Wust. Ze neemt het op tegen Hege Bukku, de 19-jarige Noorse, van wie iedereen een paar jaar geleden zei: Dat is een heel groot talent en die gaat de Schaatswereld verbazen. Ze is een beetje stilgevallen, Hege Bukko. Is in eigen land ook voorbijgereden door Idania toen. Die werd ook Noors kampioen. Bukko kwam niet verder dan de derde plaats. En zij gaat beginnen aan haar derde EK. De startposities worden ingenomen. Het startschot heeft geklonken. Ze zijn goed weg. Hoe is het met Sablikova? Die eerder deze week na de training naar haar, greep, naar haar bovenbeen greep. En dat uh, zag er toen niet zo heel erg goed uit. De openingstijd is wel in uh, haar voordeel. En met 11.03 is ze ook sneller dan Jorien Voorhuis was. Het is een fractie, driehonderdste van een seconde. Maar dat heeft ze in ieder geval alvast te pakken. Arm op de rug, de lange slag bij Sablikova. Bukkou, die houdt uh, beide armen. Los probeert dichterbij te komen. Dat lukt... Een maar dan zal ze in de binnenbocht het gat verder moeten dichten. En daar slaagt ze nagenoeg in. Maar de voorsprong blijft voor Sablikova. Die volgens mij daar eventjes over de lijn heen ging. Maar daar moeten de scheidsrechters maar verder naar kijken. In ieder geval wint ze de rit. En rijdt ze 40-31. Dat is sneller dan Voorhuis. En met 40-56 is de tweede tijd voorlopig voor Hege Bukou. Ook zij is sneller dan Jorien Voorhuis. 40-31. En de high five is daar. En Samlikova is daar tevreden mee. En dat uh, mag ze zijn, want het is gewoon een goede tijd. Ze is ook veel sneller dan dat ze bijvoorbeeld dit seizoen was in de indoorbaan van Berlijn. Maar ze 40,89 reed. En zo vaak rijdt ze niet de 500 meter. Drie tiende langzamer dan haar persoonlijk record van Calgary. Kortom, dat zit dus best wel goed. Misschien wel beter dan wij dachten met de regerend Europees en wereldkampioenen allround, Martina Sablikova. Twee recinnen nu in de baan. Jekaterina uh, Shikova inderdaad en Jekaterina Lobischeva, De voornamen hoeven we dus niet meer te noemen, want die zijn gelijk. Het zijn wel uh, de twee beste sprinsters in dit uh, gezelschap uh, op dit Europees kampioenschap. Allebei een uh, PR van rond de 38,5 seconde. Dat betekent dat ze toch aardig uit de voeten kunnen op deze afstand. We kijken daar naar Shikova in de binnenbaan. Lobisheva in de buitenbaan. En zij zullen dat onderlinge duel maar eens even moeten afwerken. Maar ze worden weer teruggestuurd door de starter, door de scheidsrechters. Want blijkbaar is er nog iets niet helemaal in orde. We gaan uh, kijken dat ze zich uh, opnieuw gaan klaarmaken. Nog even over die Hege Bucko. Ik heb begrepen dat zij uh, in het, uh, de zomer geopereerd is aan uh, de sinusitis, uh, de voorhoofdsholte. En uh, dat ze daar toch wel wat last van heeft gehad. Daardoor heeft ze de aanloop naar het seizoen gemist. Uh, de eerste maand heeft ze niet voluit kunnen trainen. Daarna heeft ze heel hard getraind en raakte ze een beetje overtreden. Dat is ook de reden. Volgens de mensen die daar in Noorwegen verstand verschijnen te hebben. Dat ze in ieder geval wat minder gepresteerd heeft. En dat ze voorbij gereden is door de Ida Njatun. De Russische dames zijn in elk geval van start gegaan. En eh, ik zei dat ze houden elkaar goed in evenwicht. Lobisheva 11 02 eh, Shikova 11 De eerste en de derde opening van vandaag tot op dit moment. En dan zullen we maar eens even kijken wat er gaat gebeuren dadelijk. In die laatste... Wow! valpartij daar. En eh, dat betekent dat... Eh, even kijken, het is Lobisheva. Nee, nee, Shikova. Shikova, ja, ja, die eruit is gevlogen. De dame in de buitenboeg. Dat betekent dat Lobisheva het dat in ieder geval het moet gaan afmaken. Dat is jammer trouwens voor Chikova, Want zij had een prima 500 meter kunnen gaan rijden. Lobisheva doet het in elk geval wel. 40-13 snelste tijd tot nu toe. 29-1 in het laatste rondje. En daarmee laat ze zien dat zij een goede sprinter is. En nu zien we dan Shikova, ja moedeloos in de richting gaan van de finish. Zij weet dat haar Europees kampioenschap. Na de vaantjes is. Ze maakt wel een tijd. 51-6. Dat staat in ieder geval in de boeken. Dat betekent wel dat ze het toernooi in elk geval nog kan vervolgen. Maar wat jammer voor haar... ...zij is verder kansloos voor een hoge klassering. En nu, nu gaan we er maar eens even weg voor zitten. Want... Ja, Irene Wüst. Zij komt in de baan. Ja, zij. Zij die zo, uh, zulke slechte ervaringen heeft in het verleden hier uh, met Colalbo. Want hier ging het mis, terwijl iedereen in het uh, voorjaar van 2007 dacht... Ireen Wust gaat Europees kampioenen worden en we gaan een dubbelslag behalen. Want Sven Kramer gaat het bij de mannen worden. Kramer werd het wel. Maar Ireen Wust werd het niet. De handen in de zij. De blik nu vooruit richting de finishlijn en nu weer eventjes naar het ijs. In haar pak, het Nederlandse pak, het oranje met blauw. Met een beetje groen daarin, oranje bril op het hoofd. Irene Wüst staat klaar voor haar 500 meter tegen Julia Skokova. De nummer 3 uit Rusland, derde op dat Russisch kampioenschap. 28 jaar is ze voor haar, haar derde Europees kampioene. Wat kan Wüst doen? Wat pakt ze op Martina Sablikova? Normaal, oe, ze maakt er Start. Ja, beweging bij Wüst. Duidelijk te zien dat ze eh, voordat het startschot had geklonken al eventjes een beweging maakte. Normaal gesproken ben je geneigd te denken ze moet zo rond nou, de seconde minimaal wel pakken op Sablikova. Om alvast die buffer te hebben met het oog op vooral natuurlijk de 5 kilometer van morgen. Afstand die Irene Wust dit seizoen nog niet gereden heeft. Kijk je dan naar de, de tijden in het verleden die Wüst pakte op uh, Sablikova in Kolomna... toen Wust Europees kampioen werd. Pakten ze 1 seconde en 15h0ste op Sablikova. Maar het jaar daarvoor hier in Colombo bijna anderhalve seconde. En dat bleek uiteindelijk niet genoeg. We gaan het maar eens zien wat iedereen Wüst er uh, uh, vanaf weet te rijden. Van die 40-31 van Sablikova de tweede tijd achter Lobisheva... die dus 40-30 heeft staan. Wüst weet wel... ...dat ze de beste seizoenstijd heeft van de dames die hier staan op de 500 meter. Maar eerst maar eens kijken of die tweede start goed gaat. Ja, prima hoor. Ze staat perfect stil. En ze is vertrokken in de binnenbaan voor haar race dus tegen die Skokova. Wust dus met een uh, goede 500 meter dit seizoen die ze reed bij het Nederlands kampioenschapsprint. Nou, heeft daar Skokova een goede tegenstandster... ...want die gaat goed mee op de eerste 100 meter. 10,89 om 10,99 voor Irene Wust ...die uh, daar op de kruising niet zo heel veel voorsprong heeft op uh, de Russin... En die Rusin komt behoorlijk dichterbij. Met een kortere slag dan Irene Wüst. Die een vrij lange slag heeft op deze 500 meter. En daar komt Skokova ook gewoon onderdoor bij Irene Wüst. Nu moet ze mee op die laatste 100 meter. Moet ze de Russische zien als richtpunt. Maar dat lukte niet. Nee, het gaat niet goed met Wüst. Skokova rijdt er hier behoorlijk eraf. 40-27 voor Skokova. En 40-49, dat is een slechte start van Irene Wüst. Want ze pakt geen tijd op Sablikova. Ze is gewoon langzamer. De start, die tweede start, was goed. Maar de rest van het rondje... Die was niet, dat was niet goed. En uh, Wüst maakt ook zo'n gebaar naar de zijkant. Nee, dit was het niet. En dat kun je wel zeggen. Want ze verliest dus gewoon tijd al meteen op Martina Sablikova. Terwijl alle ramen van uh, onze commentaarkabine aan het beslaan zijn op dit moment. We gaan de kachel maar uitzetten en de ramen wagenwijd openzetten. Dan kunnen we tenminste nog wat zien. Maar Wüst verliest dus al... 1800ste van een seconde op deze 500 meter. Op Martina Sablikova. Dat is een slecht begin. En ik bedenk dat het mistig werd hier in Colalbo. Maar het zijn inderdaad de ramen aan de binnenkant. Nu alle ramen open. Want Marit Leenstra staat op het ijs. Marit Leenstra, dit seizoen in elk geval weer de revelatie. Nadat de vorige seizoen helemaal verknald werd. Ze deed het niet goed in de ploeg van TVM. En dat voor de vrouw die zo heel goed debiteerde. op het Europees kampioenschap in Kolomna in Rusland. Een aantal jaren geleden. Want daar werd ze zesde. Daar schaatsen ze nog lichtvoetig. Daarna werd het allemaal moeilijker voor Leenstra. Maar nu heeft ze toch in ieder geval de gevoel weer teruggekregen. Ze vlindert weer over het ijs zoals dat hoort. En ze neemt ook meteen de voorsprong op haar tegenstandster. Op Ida Njotun. Dat is dan die Noorse. Tweede tijd, tweede openingstijd voor Leenstra. 10.93. Njotun opent heel langzaam hoor. 11.27. De Noorse allround kampioenen Die dus Hege Bekoe heeft geklopt daar. En die uh, toch veel belooft voor de toekomst. Daar komt Leenstra door de buitenbocht. Uh, ze maakt in ieder geval niet de fouten. die Chicova juist maken. Want die kwam met de punt in het ijs terecht en daardoor kwam ze ten val. Leenstra met voorsprong op de laatste 100 meter. Ze klopt in ieder geval door Noorse rivalen. En dan kijken we naar de tijd. De snelste tijd hoor. Tot nu toe heel goed. Tijd onder de 40 seconden. De eerste die onder de 40 seconden rijdt. 39,98 is de tijd voor Marit Leenstra. En een prima laatste ronde hoor. 29 blank. Dat doet ze echt heel goed. 40-75 is de tijd voor Nj. Toen die staat voorlopig achter. Maar van Marit Leenstra kunnen we in elk geval zeggen dat zijn ze tegenstelling tot Irene Wust. Prima, prima is begonnen aan het toernooi. Een opsteker inderdaad voor nou, de Nederlandse ploeg mogen we natuurlijk wel zeggen. Ook al zijn er natuurlijk verschillende commerciële belangen. Want die 39,98 is prima. Ze heeft op de 3 kilometer later vanmiddag bijna twee seconden voorsprong... daardoor op Martina Sablikova. Dat heeft ze in ieder geval alvast te pakken. Laatste rit op de 500 meter bij de vrouwen... de openingsafstand van het Europees kampioenschap... gaat tussen Diane Valkenburg en staand in de mist... door die dampen van de ijsmachines die daar vandaan afkomen... Carolina Erbanova, de 18 jaar jonge Russin... De nummer 3 van het WK junioren van het vorige seizoen. En vorig seizoen bij het EK in Hamar. De winnares van de 500 meter. Dus we gaan eens even kijken of zij bij die 39,98 in de buurt kan komen van Leenstraat. Terwijl Valkenburg slecht weg is. Want hij gleed met haar rechter schaats. Gleed ze een beetje weg. De start wordt goed gegeven ja. verder. Maar is er is een slecht begin voor Diane Valkenburg. Dat zie je ook over de openingstijd. Want met 1140 rijdt ze slechts de 18e tijd op die eerste 100 meter. Moet ze dat maar een beetje goed zien te maken in die volle ronde. Op de kruising loopt ze wel in al op Erbanova. Ietsje. Maar nu valt ze dan weer een beetje stil op het tweede deel van de kruising. En Erbanova heeft ook nog eens een keertje de binnenbocht. Want die kwam natuurlijk uit de buitenbaan. En dat heeft dus alles te maken met die hele slechte start van Valkenburg. Letterlijk slechte start. Erbanova gaat erin het winnen. 39-98, de te kloppen tijd. En die rijdt ze uit de boeken. 39-29 voor die jonge Tsjechische. 41-05 slechts voor Valkenburg. Is slechts de tiende tijd, maar we weten waardoor dat vooral kwam door die slechte start. Erbanova wint net als vorig seizoen in Hamar. De 500 meter. Dit keer dus in 39, uh, 29. Prima tijd voor die Erbanova. Uh, Want daarmee is ze maar een fractie langzamer dan dat ze was in de hal van Berlijn. Dus dat zegt toch wel wat. En ondanks het feit dat het ijs toch behoorlijk wit is uitgeslagen. Zo aan het einde van uh, deze 500 meter. Erbanova dus aan de leiding heeft straks een voorsprong van 4 seconden. En 14 ste op de 3 kilometer op Marit Leenstra. Die dus ook gewoon goed begonnen is. Laten we dat wel zeggen. Want Leenstra heeft ook tijd gepakt op Sablikova. En we moeten maar eens kijken wat Erbanova er dadelijk van bakt op die langere afstand. Want daar verloor ze vorig jaar in Hamar heel veel tijd. Leenstra dus tweede. Straks weer vier seconden ruim achter Erbanova. Lobiceva op de derde plaats. Wüst slechts zesde. Voorhuis zevende. En Valkenburg tiende. Sablikova ook nog even melden. Want dat is natuurlijk de regerend kampioene. Zij begint haar Europees kampioenschap in Colalbo met de vijfde plaats. Hey, mijn Wendemars is binnen. Die heeft uh, meegekeken naar uh, de 500. 100. Welkom, erben Dank uh, Wat is je opgevallen in deze 500? Nou, dat het, uh, dat het geen gedane zaak is voor uh, Irene Wus. Irene Wus heeft gewoon echt een hele slechte 500 meter gereden. Had je verwacht dan dat het gelijk al een gedane zaak zou zijn? Nou, kijk, als ik Irene de afgelopen week uh, hoorde... dan was ze wel gewoon vrij overtuigd van, van, van, van, van, van haarzelf. En ik was heel erg bang dat ze dan er dan te makkelijk over ging denken... dat ze niet goed geconcentreerd aan de stad zou gaan staan. En ik, ik, denk, ik dacht dat ook gewoon te zien. Dus ik, ik was... Uh, uh, ik ja, ben je... helemaal niet zeker van uh, vlak voor, voor de start. Ja, eerder wie eerder toekomt. Je zei het ook... Uh, bij Marit Leenstra voorspelde je 39-83. Ja. Nou, dan zat je er heel erg naast, want het werd 39-98. Ja, inderdaad ja, mij, maar dat... 1600ste nee, je, is... je ziet bij Mar Marit Leenstra dat ze dus uh, gewoon... ze is gewoon gefocust en zij zit heel erg in het hier en nu. En ze wil gewoon goed rijden. En ze, ze houdt het klein, ze houdt het dicht bij, dicht bij, bij, bij haarzelf. En bij iedereen is al bezig met de titel... en die is bezig met wat er gebeurd is vier jaar geleden. En dat moet je gewoon niet doen. Je moet hier gewoon een hele harde 500 meter rijden. En ik denk dat ze nu pas die week op kool krijgt, want ze is nu... Uh, ze, ze, ze, ze moest gewoon tijd goed maken op Zablikhoven. En van tevoren dachten we, moet, ze pakt nu even een seconde... dan kan ze daar zo meteen ergens nog weer uh, verliezen. Maar nu moest ze dus goed maken op Zablikhoven, op, op, op een drie kilometer... wat in principe gewoon uh, de beste afstand is uh, van Zablikhoven. Van, uh, dus het wordt... Uh, Heel erg moeilijk. Heel, heel erg moeilijk voor uh, Irene Wust. Ja. Je refereert aan uh, vier jaar geleden. Dat was het EK ook dat ze verloor op 1400. Daar uh, ja. refereer je aan. Ja, inderdaad. Um, volgens mij gooide ze zelf dat balletje op... omdat ze bang was dat anderen erover zouden beginnen. En zei ze, nou ja, laat ik er maar, <gacht> maar vast over beginnen. Dan hebben we dat maar gehad. Ja. Uh, maar dit terzijde. Dus de, de, even op Irene Wust door... Als ik jouw uh, woorden anders vertaal... kan het ook misschien wel een voordeel zijn dat dit is gebeurd. En als het dan toch moet gebeuren, dan maar gelijk op de 500 meter. Ja, nee, maar ik zie het... Als ik, ik, ik, ik had, als ik uh, haar had, had, had gezegd... Van, hou je nou niet bezig met dat, met dat EK van 2007? Nee. Wees nu gewoon met deze wed wed wed wed wed wedstrijd bezig. En uh, ik, denk dat het, dat het, ja, ik denk dat het nu al een beetje te laat is eigenlijk. Ik denk dat het... Uh, het is natuurlijk goed, het zal zometeen wel scherp zijn. Maar dan gaat het om, om, om, om de afstanden rijden. Maar dan gaat het niet meer echt om die titel. Die, en die titel, die, die, die, die wil ze halen. Maar die, die de vorige keer verloor ze de titel op de 5 kilometer. Maar nu verliezen ze dus, dus eigenlijk bijna al, al de titel op de 500 meter. We zijn net begonnen. ja. ja. Wat vind je van Sablikova? Wat voor indruk maakt zij? Ja, die, heeft, uh, kijk, die is dus uh, uh, mooi een beetje in die, in die, in die underdog positie, positie gekomen. Zij heeft, uh, uh, zij, ik heb van, van de week ook beelden zien dat ze dus een sprintje maakte... en de hartstikke last van Alice. Maar ik zag helemaal niks. Ze reed gewoon een hele keurige race. En uh, ze heeft een hele goede tijd gereden. Ze reed maar drie tiende boven haar persoonlijke record. En dat is een meid die al jarenlang meereidt... maar ook wedstrijden rijdt, rijdt, rijdt in Calgary op, op de snelste baan ter wereld. En als je dan zo dicht bij je PR bent, dan ben je gewoon hartstikke goed. Ja. Uh, heel kort even de Nederlanders. het Leenstaat, die hebben we al even aangestipt. Tweede tijd, ja. 39, 98. Ja, ja ik denk, ik denk dat dat uh, ja, zeker goed is. Alleen Marit is niet een rijster voor, voor, voor, voor het buiten. Ze heeft er eigenlijk een beetje een hekel aan. Dus ja, ze, uh, het zal, uh, de 500 meter is dan altijd wel, wel weer een makkelijke afstand. Maar de drie kilometer, ik ben heel erg benieuwd wat zij op zo'n drie kilometer doen. En als ze dan ook gewoon met die weers, weersomstandigheden, dan, als ze daar ook goed mee om kan gaan. En dan Jorien Voorhuis? Iets ja. boven haar PR, een zestiende boven haar PR. Voor zover je dat mag ja, vergelijken. Maar, ja, zij heeft wel keurig gereden, denk ik. En zij is wel een, uh, een rustige meid. Uh... Uh, en heel sterk. Dus ik denk dat zij misschien wel op zulke soort, eisen, zulke soort omstandigheden... er wordt niet heel veel van haar verwacht. Nou, laat haar maar rijden. En uh, ja. misschien kan zij nog wel tot, voor, voor, voor een verrassing zorgen. Achtste tijd tot nu toe. Tot slot, Diana Valkenburg. Tiende tijd, 41.05. Ja, dat, dat, is, uh, dat is ook, ook teleurstellend. Uh, zij moeten ook gewoon uh, een 3, 4 tiende harder rijden. Dan kan ze nog meedoen voor, voor, voor die podiumplekken. Uh, zij, zij zal ook gewoon nu uh, in de achtervolging moeten. Op papier om ongeveer 10 voor 1 start de 1500 meter voor de mannen. En die gaan wij natuurlijk volgen. Omdat we uh, met de 500 meter al om 12 uur begonnen zijn, was er geen uitgebreid uh, NOS-journaal. Dat gaan we nu inhalen met Lieselot Thomas. Het NOS-journaal. Lieselot Thomas. Goedemiddag, overheid bezorgd over gezondheidsgevolgen en milieuschade na Brandmoerdijk. Water Limburg bereikt piek, maar er worden geen problemen verwacht. En herdenkingsdiensten voor Koen Moulijn en Bobby Farrell. Het weer, regenbuien, veel wind. De wind draait vanmiddag van zuid naar zuidwest en wordt aan zee mogelijk even stormachtig. In die buien is er kans op windstoten, tot 80 km per uur. De middagtemperatuur is 7 graden in het noorden, 12 in het zuiden. Morgen en maandag droog met af en toe zon. Morgen wordt het 6 graden, maandag 4. De gevolgen van de brand bij Chemiepak in Moerdijk lijken groter dan gedacht. Met name de gevolgen voor de volksgezondheid en het milieu baren de overheid zorgen. De milieuschade is zo groot dat er nu wordt gesproken van een tweede incident. Burgemeester Van der Velden. Nou, een losstaand, het is natuurlijk een gevolg van incident 1... Maar wat nu uh, ontstaan is, is natuurlijk een milieu-incident van uh, betekenis. En daar zullen we de maatregelen op moeten nemen die ertoe leidt dat dat zo snel mogelijk uh, opgelost wordt. Dat betekent ook dat er een uh, absoluut activiteitenplan is ontwikkeld de uh, afgelopen uren. Wat ertoe leidt dat op korte termijn datgene wat we kunnen opruimen en saneren, dat we dat ook doen. En dat doen we dan ook vanuit de hoogste versnelling. Dus we laten het niet langer duren dan nodig is. En daar zijn alle partners zoals waterschap en Rijkswaterstaat en gemeenten zeer bij betrokken. Wat moet er nu gebeuren de komende dagen? Moet er een onderzoek komen naar de gezondheid van bijvoorbeeld de mensen die betrokken zijn bij deze brand? Ik heb, we hebben gezegd dat zij die behoefte hebben aan dat onderzoek moeten daartoe in de gelegenheid gesteld worden... En ik heb via de minister gevraagd of uh, uh, mogelijkheden zijn om aan te geven... op welke wijze we dat uh, kunnen voorzien van een goede aanpak. En dat wordt nu voorbereid. Moet er ook een onderzoek komen naar de bewoners van bijvoorbeeld de Hoekse Waard of van Zuid-Holland-Zuid? Uh, ik heb begrepen dat we nu nadrukkelijk uh, van doen hebben met uh, de, uh, de, de restanten van het bluswater... en het achterblijven van uh, de chemicaliën. Het andere verhaal, incident 1, is uh, de rookontwikkeling. Dat heeft geleid tot uh, metingen met uitkomsten... die uh, zoals u ook bekend zei, niet tot die zorg gaven. Dit is meer de gevolg van, mag ik het zeggen, het achterblijven van incident 1. En dat beperkt zich in mijn beleving zeer tot de Moedijk. Tegelijkertijd is het natuurlijk verstandig dat ook aan de andere kant we goed contact houden. En die contacten zijn er ook. Er komt dus een onderzoek naar de gezondheid van hulpverleners. Henk Jans van de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen over dat onderzoek. Dat wordt eigenlijk een snel screeningsonderzoek. Mensen die vragen hebben, mensen die klachten hebben worden door de bedrijfsarts in beeld gebracht, klinisch beoordeeld... gekeken ook of het dat op basis van het beeld wat die bedrijfsartsen daarvan krijgen... of nader onderzoek, bijvoorbeeld bloedonderzoek of urineonderzoek, noodzakelijk is. We gaan dat niet van tevoren zo zeggen. En er gaat een advies uit van, nou, u moet terugkomen, u kunt rustig naar huis toe gaan. Maar in ieder geval, dat mensen hun zorgvraag... Kwijt ja. En er zijn mensen die zich hebben gemeld met klachten. Dat zijn mensen. We hebben, nou, het, is, er zijn, het is een beetje overdreven, want eh, wij hebben formeel twaalf geverifieerde klachten bij de ziekenhuizen. Eh, zes in de buiten, dus de Beverwijk en eh, Enschede, zes hier in de regio en twee bij de huisarts. En we hebben, even kijken, één melding nog met een gezondheidsvraag bij de GGD gehad. Ja. Dus dat valt eigenlijk nog wel mee. Plus een groepje mensen die, van de brandweer die zich in ieder geval vragen stellen. Nou, ik denk wel dat je het serieus moet nemen. Dus misschien zijn er wel veel meer die in de loop van de dagen zich zorgen gaan maken. Nou, al die mensen, of ze nu politie zijn geweest, brandweerman of bij het waterschap, die krijgen allemaal de gelegenheid om in ieder geval via de bedrijven dat, dat eerste onderzoek te doen. Ja. Maar even, even voor de duidelijkheid, want die cijfers die lopen een beetje door elkaar. Ik heb begrepen dat er twaalf politiemensen zijn die zich hebben gemeld met klachten. Bij het ziekenhuis. In het ziekenhuis zijn die nader onderzocht. En tien brandweermensen? Die zijn niet bij de huisartsen of bij het ziekenhuis terechtgekomen. Die hebben naar aanleiding van contact gelegd met mij. Daar hebben we op gekeken van nou, wat is er gebeurd? Is het reëel dat het kan? Ja, dat kan. En we hebben niet nader noodzakelijk geacht om dat die mensen naar, nog alsnog naar de huisarts of naar het ziekenhuis zouden gaan. Nee, maar die mensen hadden wel klachten? Van irritatie. Het merendeel van de klachten die mensen hadden was vooral 90 procent. Irritatie van ogen, neus, mond, keel en sommigen die wat lichte luchtwegaandoeningen, dus kwartarmigheid hadden. Vanmiddag worden de inwoners van Moerdijk geïnformeerd over de gevolgen van de brand tijdens een bewonersbijeenkomst. Langs de Maas in Zuid-Limburg is een noodverordening ingesteld en daarmee moeten de ramptoeristen uit het gebied worden geweerd. De voorspelde piek in het waterpeil is nu bereikt. Volgens het operationeel team zal het peil niet of nauwelijks verder stijgen. Vanmiddag wordt het pijl van de Maas opnieuw gemeten. Vanwege het hoge water zijn er voorzorgsmaatregelen genomen. In de dorpen Itteren en Borgharen zijn 18 hulpbehoevende bewoners geëvacueerd. Een aantal toegangswegen naar die dorpen is afgesloten omdat ze onder water kwamen te staan. In de Australische deelstaat Queensland valt opnieuw veel regen. In een paar uur tijd is al zeker 300 millimeter neerslag gevallen. En meteorologen verwachten dat het morgen nog harder gaat regenen. In het gebied staan al honderden woningen en bedrijven onder water. In de zwaarst getroffen, st getroffen stad Rockhampton is het water wel een beetje aan het zakken. Afgelopen woensdag bereikte de rivier Fitzroy, die door de stad loopt, het hoogste punt. Dit is het NOS-journaal met op Thomassen. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft bij de sociaal netwerksite Twitter... gegevens opgevraagd van mensen die als vrijwilliger betrokken waren of zijn bij Wikileaks. Een van die mensen is hacker Rob Gongrijp. Hij werkte mee aan de publicatie van een Amerikaanse legervideo. Meneer Gongrijp, goedemiddag. Goedemiddag. Op uw web weblog staat een berichtje. U, u heeft een bericht gekregen van Twitter. Is dat de manier waarop u ook hoorde over die sommatie? Nou ja, ik kreeg een e-mail en daar stond in uh, uh, dat het uh, uh, Department of Justice, dus de, de officier van Justitie, uh, allerlei gegevens bij Twitter had opgevraagd over mij en nog een aantal andere mensen. Mm -hmm. in, het, in verband met een lopend, uh, in, met een lopend strafonderzoek. En uh, wat willen ze precies van u weten? En ja, Ze willen bij Twitter allerlei gegevens hebben, uh, nou ja, dat gaat van creditcardgegevens die daar natuurlijk niet zijn, want Twitter is een gratis dienst, uh, tot en met uh, uh, IP-gegevens, dus van waaraf ik allemaal met Twitter geconnecteerd. Maar Nou, ik twitter vreselijk weinig. En ik heb ook geen privéberichten op Twitter, dus dat, dat, dat kan eigenlijk alleen maar vreselijk weinig opleveren. Dat is ook een beetje het verbazende. Was u verrast eigenlijk door het bericht? Nou ja, het is wel verbazend dat ze, dat ze achter mensen aangaan die, die ja, toch wat verder ervan afstaan. Dat ze achter vrijwilligers aangaan. Ik heb toen geholpen met die film. Uh, de Iraakse helik helikopterfilm. Mm -hmm. o, op Baghdad, hè? een aanval op Bagdad was dat. Ja, ja. precies. Uh, maar uh, ja, het, het, het, ik vind het wel verbazend. En het is natuurlijk heel erg interessant. Want, want dan, dat roept allerlei vragen op zoals wat is dan mijn rol in dat strafonderzoek. Er staat feitelijk alleen maar dat de gegevens die nu gevraagd worden uh, van belang zijn in een strafrechtelijk onderzoek. Maar de vraag is dan dus, van, ben ik in dat onderzoek dan getuige of ben ik mogelijk verdachte? Mm -hmm. uh, uh, hoe kunnen die gegevens daarbij van dienst zijn? Uh, dat zijn allemaal vragen die nu uh, uh, beantwoord moeten gaan worden. Of waar ik in ieder geval graag een antwoord op zou willen hebben. Ja, wat gaat u nou doen? Ik ga mij de komende dagen beraden met, met mensen die daar verstand van hebben. Ja, ze veel anders op natuurlijk, nee. Ja, nee. Dat, uh... Dus ik ga praten met, uh, met, met uh, mensen die daar, uh, met mijn advocaat en andere mensen, om daar eens over na te denken. Van, dat, wat moeten wij nu? Moeten wij hier iets mee. Twitter heeft in principe tien dagen de tijd gegeven om een soort beroep aan te tekenen bij de Amerikaanse rechtbank, een uh, motion to quash, uh, om dus dat, dat verzoek uh, te vernietigen. En we moeten gaan bedenken of we dat willen. Uh, nou ja, En dat soort dingen moet ik nu uh, mijn, uh, mijn hoofd over gaan breken. Okay. Meneer Groengrijp, dank u wel voor uw toelichting. Graag gedaan. In de Zuid-Iraakse stad Najaf heeft geestelijk leider Muqtada al-Sadr zijn aanhangers opgeroepen. om de nieuwe regering van Irak een kans te geven. Hij zei wel dat het verzet tegen de Amerikaanse aanwezigheid in zijn land niet moest worden opgegeven. En Nee tegen de bezetters, skandeerden de aanhangers van Al-Sadr. Hij vindt dat bij dat verzet niet per se geweld hoeft te worden gebruikt. De Sjaïtische geestelijke sprak voor het eerst in het openbaar... sinds zijn terugkeer naar Irak afgelopen woensdag. Al-Sadr en zijn gewapende militie hebben zich altijd hevig verzet... tegen de aanwezigheid van Amerikaanse troepen in zijn land. Maar dat verzet werd gebroken... en Al-Sadr verbleef sinds 2007 in ballingschap in Iran... Zijn steun aan de regering van premier Al-Maliki maakte de weg vrij voor zijn terugkeer. Over iets minder dan een half uur begint bij de Kuip in Rotterdam... een herdenkingsdienst voor Feyenoord-legende Koen Moulijn, die later vanmiddag in besloten kring wordt gecremeerd. De plechtigheid is alleen voor genodigden. Feyenoord-supporters kunnen wel in een aparte zaal meekijken op grote schermen. Verslaggever Matthijs van der Wiel sprak vanochtend supporters die al vroeg bij de Kuip waren. Twee uur voordat de herdenkingsplechtigheid begint staan er al tientallen Feyenoord supporters te wachten om naar binnen te mogen gaan. En ze staan te wachten voor de hekken, precies daar waar het beeld van Koen Moulijn staat. Voor het stadion, hier een uh, wat ouder echtpaar. Het was een legende en het was een man in hart en hier voor zijn clubje. Het was ons koentje, uh, iedereen die hier staat... Uh... Die komt voor Koemelijn uh, de laatste eer te bewijzen. Hij wil elkaar een waardig uh, afscheid. En ala de afscheid zoals Fortuyn twee 2002, 2002 had. Hoe uh, ja, vergelijkt u die in, uh, twee? Nou, het was een groot man. Uh, Fortuyn was een groot, groot man. Maar Koen ja, was ook een grote. Ja, uw vrouw zegt? Koemelijn is groter. In de galerij... andere categorie ook. Ja, ja Hij het, uh, hoort in de Galerij de Grote. Thuis in de Galerij der Grote. Van de voetbalglorie. Toen vertuin uh, werd begraven... Toen was de hele stad uitgelopen hè? toen stond het rijden dik langs de route. Ja. Verwacht u dat vanmiddag ook? Ik weet het niet. Ik kan hier uh, niet zien wat er op de Kossing uh, al ja. gaande is. Waarom ja. uh, heeft u de keuze gemaakt om hier naartoe te gaan? Hier om in een zaal naar de dienst te kijken in plaats van straks langs de route van de Raus toe te staan. Je hoort bij de Kuip te zijn. Oh, hier liggen onze bloedlichaampjes uh, bij de Kuip. Uh, bloedlichaampjes? Is Trump, ja. Onze bloed, vijand bloedlichaampjes. Hier strompen rood-wit uh, van Vaje En dat geldt voor iedereen die hier staat. Uh, die hier naartoe gekomen is. Ook de Bloemenzee uh, hij heeft het gewoon verdiend, Koen. Want het is inderdaad een, een rood-witte bloemenzee geworden rondom het beeld van Koen Moelijn. Het begon met één bos rode en witte rozen. En inmiddels zijn het er honderden allemaal bossen rood-witte rozen. Een herdenkingsdienst voor zanger Bobby Farrell is nu al aan de gang. Hij wordt herdacht met een dienst in de stad Schouwburg in Amsterdam. En daar zijn onder meer optredens van de zangeressen van Bonnie M... met wie Farrell in de jaren zeventig grote successen vierde. De hoofdpunten van het nieuws. De burgemeester van Breda wil dat er een groot onderzoek komt naar de gevolgen van de brand in Moordijk voor hulpverleners. De voorspelde piek in het waterpeil in de Maas is bereikt, maar levert geen problemen op. En in Rotterdam en Amsterdam zijn herdenkingsdiensten voor Koen Moulijn en Bobby Farrell. En nu is langs de lijn, U bent weer terug in de sportstudio. Zoals wij dat zo mooi zeggen, met Erwin Wendemars. We hebben net de 500 meter dames gehad met Erbenover, die won 39-29. Leenstra mooi, tweede, 39-98. En Irene die wat tegenvalt op een zesde plek met 40-49. We gaan even luisteren naar de beste Nederlandse van zojuist, zoals ik zei. Tweede plek, 39-98, het Leenstra. Nou, jij kijkt opgelucht. Nou, ik ben niet opgelucht. Het was gewoon uh, ja, wel een goede race, maar op rechte stukken raakte ik hem niet heel goed. Ik had het wel op de kruis, ik het een beetje weg, uh, ja, dat ik net te veel naar achteraf zette. Maar uh, de tweede plaats is uh, een heel goed begin. Ja, ik wou toch zeggen, het kon veel slechter. Ja, maar opgelucht is het verkeerde woord. Maar het kon veel slechter zeker. Uh, van tevoren zei jij ook wel van buiten ijs. Ja, dat ken ik niet zo. Ik ben een 10,5 ja. half uh, kind. Maar dan zou ik zeggen, dan valt alles mee. Ja, het is zeker uh, niet slecht. En het ijs uh, was niet zo hard, dus voor de 500 is uh, yes, het wel goed. En, uh, de start ging goed, windje in de rug bij start, dus dat was wel lekker. Dus uh, ja, goed begin. En waar kijk je dan naar? Want heb je de, de uitslag gezien? Kijk je meteen naar waar Wu staat en waar Sablikova staat? nou, Ik heb gezien dat Sablikova 40-3 reed. En Wus 44 40-4 geloof ik. Nou, dat is de 4 15 ja, maar we zullen zien wat het waard is. Je ja, uh... in je hoofd aan het vermenigvuldigen. Dat betekent dat je twee seconden voorsprong hebt op Solikov op de drie kilometer en drie op uur ongeveer. Ja, we zullen zien dat dat genoeg is vandaag. Ja. Want hoe kijk je ernaar? Want je wilde steeds niet in een rol worden geduwd van uh, kanshebster en zo. Uh, is dat nu al anders geworden? Nee, zeker 500 is alleen uh, een van het toernooi. En het is belangrijk om goed te beginnen, maar het zegt verder nog niks over de afloop. Dus uh, ik blijf het blijft gewoon hetzelfde erin staan. Ik moet wel zeggen, je hebt wel aan de omstandigheden kunnen proeven. En valt dat je dan mee? Ik bedoel, had je er meer tegenop gezien dan nodig was nu? Nee, ik zag er niet echt tegenop eigenlijk. Ik, uh, zoals je zei, ik ben inderdaad niet gewend aan uh, buiten eens, Maar we hebben wel vaak genoeg hier getraind om een beetje te weten wat het inhoudt. En uh, nou ja, er staat best wel wind vandaag. Dus ik denk dat het drie wel zwaar wordt, maar uh, ja, we zullen zien. Marit Leenstraat, de nummer twee van de 500 meter tegen Bert Maalderink. Ja, die je wint, daar heeft ze het steeds over, Erben. Uh, dat vindt ze niet lekker? Nee, het, zij houdt inderdaad niet van al te, van al, al te veel, veel wind. Uh, maar ze zal het er toch gewoon mee, mee moeten doen. En uh, zij, ik denk dat zij het ook wel leuk vindt om, om de aandacht maar op de wind te houden... en op de omstandigheden te houden, dan gaat de aandacht niet naar haar toe. Dus ze wil iedere keer maar weer in, in, in die underdog-positie komen... Maar ik denk dat zij gewoon heel lekker in haar vel zit... en dat ze heel goed weet hoe ze zometeen die drie kilometer moet rijden. En uh, ja, zij, zij, zij is gewoon hartstikke tevreden. Kijk, nogmaals. Uh, het verschil met Marit Leenstra en, en met Irene Wüst is... Marit Leenstra is zometeen blij hè, na, als ze op het podium staat. Als Marit Leenstra op het podium staat, heeft ze gewonnen. Als Irene Wüst een tweede of derde is, dan heeft ze verloren... En Irene wil alleen maar winnen. Dus, dus Irene staat, staat er heel anders in als een, als een Marit Leenstra. Marit Leenstra die gaat, die gaat voor de eerste keer naar zo'n Europees mm. kampioenschap toe. Met, de, met het idee, ik kan hier op podium komen. Dat, en dus dan, dan ga je met een heel... Met, nou dan, dan is het één groot feest nog. Dat is de consequentie van succes natuurlijk. Ja, inderdaad. Die Irene en maar, Wies draagt haar verleden met zich mee. Ja, inderdaad. Maar heeft Irene Wies ook zelf weer uh, naar boven gehaald. En, en dat, dat, dat, dat heeft ze zelf opgeroepen. Want ze wil toch een beetje heroïek in deze, in deze toch een beetje troostloze omstel, om, om, omgeving op dit moment uh, krijgen. En uh, dan, dan denk ik... Van bij voorbaat van ik ga het verhaal aanhalen en ik ga er een mooi verhaal van maken. En ik ga hier iets goeds maken. Mm. Maar dat dat, dat, dat moest ze helemaal niet mee bezig zijn. Ze dus moeten gewoon vier goede afstanden rijden. Ja, we gaan zo naar die uh, 1500 meter mannen. Nog één ding. Maar het Leenstra, de underdog, is dat nog terecht eigenlijk? Nee, daar moeten we echt, echt over ophouden nu. Um, uh, er is maar één echte fa fa favoriet van mij, nu, dat is uh, Martina Sablikova. Uh, en Marit Leenstra, die is. Uh, ja, die is de regerend Nederlandse kampkampioen allround. Dus dan ga je er sowieso niet, niet heen als, als Underdog. Uh, ze is in de kracht van, van, van de leven. Ze Moet het gewoon eens een keertje nu laat, laten zien. Die komt gewoon op het podium. Die komt, ah, die komt zeker op het podium. Maar dat komt ook omdat er maar heel weinig mensen zijn die überhaupt op het podium kunnen komen hier. Uh, drie toch? Ja, inderdaad. Drie, maar... Kijk, er zit, kijk het zal uh, gaan tussen... Sablikova, Leenstra, uh, Wust. En ik mis ook wel voorhuis nog een beetje. En, en dan houdt het, dan, daarna valt er toch een beetje een gat ja, Diana Valkenburg kan er nog bij komen. Maar ja. er komen ja. sowieso ja. Nederlandse meiden op het podium. Je, je bedoelt te zeggen... je moet het wel heel slecht doen, wil je niet op het podium komen? Of is dat, nou, ik, denk dat ik denk dat er een gat zit zometeen... naar uh, ja, de, de, de drie eerste drie, vier. En dan, en dan daarna dan wordt het echt ja. wel beduidend minder. Zegt de 1500 meter iets om je op te verheugen? Bij de mannen? <tieft> ja, zeker. Als ik uh, even terug... Denk aan het vorige EK wat er in Colabo gereden is. Uh, Toen kan ik me nog herinneren dat het een prachtige oh, race was. Ja. Tussen Enrico, Fabrice en Sven uh, Kramer. Dat, ja. die, die dat was echt een reden 1 144. Dat was een fantastische race. Dus als we weer zo'n soort race kunnen zien, dan, dan zou het wel heel erg gaaf zijn. Ja, een beetje te vergelijken misschien met uh, de laatste race van gisteren. Tussen. Uh, ja. Blokhuis en Verwij was het volgens mij. Nee, Verwij en Oldeheuvel. Vandaag in de laatste rit hebben we Jan Blokhuis tegen Koen Verweij. Dat zijn wel alle twee vechtjes En die willen ook wel gewoon racen tegen elkaar. Dus dat kan een hele mooie race worden. En gisteren zag je natuurlijk wel Wouter Oldeheuvel tegen Koen Verweij. En Koen is een racer. Maar Wouter wil dat eigenlijk helemaal niet. Wouter wil gewoon een goede race rijden Die wil op zijn techniek letten en die wordt daar echt Heel erg nerveus van als er zo iemand uh, naast hem staat, die eigenlijk dan ook nog eventjes vlak voordat hij gaat starten, zegt van uh, hey uh, Wouter: uh, Ik ga je pakken, ik ga je pakken, want ik, ik weet zeker dat doet dat hij dat ja, Koen doet dat en dat en, en dan kan Wouter <laughs> er helemaal, helemaal niet, niet mee omgaan. Wouter wil gewoon een keurige race rijden en en en, en Koen heeft dat, heeft dat ook echt nodig en dus dat is dat is wel leuk dan ja. De ene, en ja, we ook wel de... dat, dat, dat, dat dat dat Koen er uiteindelijk gisteren ook gewoon die, die race die rit won, ja. De enige is van de constante. Ja. En de andere is van, we kijken over het schipstrand en laat zich even zakken en komt dan weer terug. Ja, inderdaad. En, en, en dat zijn ook wel Koen cool en dat is ook wel cool Jan. Het zijn gewoon echt van twee jongens met een beetje bravoure... die, uh, die echt een beetje willen, willen, willen, willen vechten. Die ja. gewoon graag willen racen. Sebastian en, uh, uh, en Gio in Noord-Italië, hier iets aan toe te voegen? Ja, ik denk dat, het, dat ze het leuker vinden inderdaad om tegen elkaar te rijden zo. Ze kennen elkaar goed uit het verleden, uh, zijn een beetje van dezelfde lichting. Allebei wereldkampioen, ook bij de junioren geweest... Uh, komen allebei uit Noord-Holland. Dus uh, wat dat betreft kennen ze elkaar heel goed. Ja. En voor Jan Blokhuizen is dit wel een sleutelafstand. Want als je bijvoorbeeld kijkt naar het EK van vorig jaar... verprutste hij eigenlijk een nog beter klassement op de 1500 meter. Ja. Uh, waar hij bijvoorbeeld 2,5 seconden verloor ten opzichte van Ivan Skobrev. Heb ik nog even net teruggezocht. Ja. En hij mag er nu maar 36 honderdste verliezen. Maar ook bij het Nederlands kampioenschap van ruim een week geleden in, uh, in Heerenveen... was de 1500 meter eigenlijk de afstand waarvan... Jan Blokhuizen laten zijn. Daar heb ik toch wel een hoop laten liggen. En ja. ik ben benieuwd, dat, dat neem je volgens mij toch wel een beetje mee... ...op het moment dat je dan die afstand misschien weer moet gaan rijden nu. Want dit is dus wel een sleutelafstand voor Blokhuizen. Ja, Erwin? ja, ja het is ook inderdaad een afstand die toch in een toernooi rijdt. Een 15 meter, dat is een hele moeilijke afstand. En Jan heeft uh, inderdaad al een paar keer dat, dat, dat EK en Maar ...toen stond hij derde in de klassementen en de echt 2,5 seconden. Dat was echt onbegrijpelijk. Dus uh, het, het kan een afstand zijn, als hij gewoon goed en stabiel rijdt... dan kan hij die heel hard rijden. Maar als het ook maar even misgaat, dan kan hij wel heel veel tijd uh, daarmee verliezen. En ik denk dat Koen daarbij, dat is toch ook omdat het buiten is... en het is een beetje een, een, een, een vechter, die, die houdt wel zijn snelheid... en die, die, zal, sowieso, die zal niet een uitzonderlijk goede fi, uh, uh, uh, 1500 mm meter rijden... maar die zal ook niet een slechte rijden, denk ik. Even over Fabrice, uh, heren. Die valt natuurlijk vreselijk tegen. Enig idee, Sebastian of Gio, wat er met hem aan de hand is? Ja, hij is uh, ziek geweest rond de kerst en hij heeft uh, nog steeds last van zijn rug. Hij heeft natuurlijk een hele aparte houding, hè, met die, die kaarsrechte rug altijd... Ja. En daardoor heeft hij toch de laatste jaren vaker last gekregen van zijn rug. Uh, en Gianni Romme, zijn, zijn coach tegenwoordig, die meldde dat toch ook al wel voor het toernooi. Plus misschien toch ook wel het feit dat hij aan Romme moet wennen. Hij heeft natuurlijk jarenlang getraind bij Maurizio Marchetto. Die het Italiaanse schaats toch ook een hoop goeds heeft, uh, heeft geleverd. Maar ja, dan met een nieuwe trainer kan ik me voorstellen dat je daar ook wel een beetje aan, uh, aan moet wennen. Dus die drie factoren, nieuwe trainer, last van rug en ziekte. Ja, zitten Fabrice wellicht in de weg en uh, daardoor staat hij slechts 9. De, uh, na de eerste dag op uh, ja. bijna zes seconden ja. van Jan Blokhuizen. Ja, Erben, dat verschil is natuurlijk wel heel groot. Ja, dat is, dat is niet... Uh, des, uh, Fabrice Fabrice moet hier gewoon uh, strijden om de titel. Maar het is wel een jongen die volgens mij echt ook wel heel erg sfeergevoelig is. En als het dat ook ergens ook maar iets zit, dan volgens mij gaat hij zo'n beetje depressief ergens in een hoekje... gaat hij zich, af, zich afzonderen en dan kan hij dan ook in één keer niks meer. En ik zag ook het itempje van wat de West maakte... Uh, met uh, Fabrice over Gianni Romme. Mm. En toen dacht ik ook wel van... nou, nou, nou, als je dit, dit soort dingen al voor het... het Knooi zegt. Want toen had hij het ook al over. Ja, volgend jaar moeten er wel ja. dingen anders. En als je dit soort uitspraken doet ja. al voor het toernooi, dan, dan, uh, dan e, dat is dat meestal geen goed teken. Wennen, wennen, wennen. Enorme andere aanpak van de ja. coach. Dat uh, viel mij inderdaad ook. Inderdaad, ook terwijl je van de zomer was hij nog helemaal blij en waren ze vrolijk. Maar ja. uiteindelijk gaat het gewoon om hard schaatsen. En de sfeer, de sfeer wordt pas goed in een team als je gewoon hard schaatsen. En als we op een gegeven moment in het begin van de zoen dan, dan, dan die prestaties achterblijven, ja, dan. Uh, dan komt de ware aard boven en dan komen ook de ware frustraties boven. Ja, u hoort dat de 1500 meter is begonnen. Wij gaan er even uit voor een kort nieuwsbulletin. Ik geef u nog even de overdenking mee dat Roy Hudson is ontslagen als coach van Liverpool. Oorzaak is natuurlijk het tegenvallende seizoen tot nu toe. Liverpool leed woensdag tegen Blackburn Rovers de negende competitie dag van het seizoen. En staat 12e in de Premier League. De club van Dirk Kuyt en Ryan Babel staat slechts vier punten boven de degradatiestreep. Hudson uh, wordt vervangen door uh, Kenny Dawglish... die minimaal tot het einde van het seizoen aan de club verbonden blijft. Morgen speelt uh, Liverpool trouwens in de derde ronde van de FA Cup. Geen misselijke tegenstander, want ze spelen tegen Manchester United. Goed, zoals gezegd, uh, zometeen uitgebreid de 1500 meter... met Evan Wennemars hier in de studio en Gio Lippens en Sebastian Timmerman in Colombo. Dat allemaal na het nationaal van 1 uur. Tot zo. De actualiteit van de geschiedenis, onvoltooid verleden tijd op de radio, OVT. Met deze week, ladies and gentlemen, I give to you, the heart, heart Venus. Het tragische levensverhaal van Black Venus. Honderden koptische christenen demonstreren al twee dagen in de Egyptische hoofdstad Cairo. De koptische kerk en 25 jaar Flevoland. Ah!